in Maleisië.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 Welkom nou, terug, laten we eerst eens naar de Kuip gaan. Feyenoord-Nak, Ronald van der Geer. Aan nou, de stand is niks veranderd, na 17 minuten de 1-0. dan na 2 minuten gemaakt door Bakal. Wel kansen gezien voor beide ploegen, hoewel. Ja, en dan komt niet verder dan wat schoten van afstand. Schilder en Bonifacia, naast de goal van Erwin Mulder. Grootste kans misschien wel voor Feyenoord. Uit de tweede corner genomen door Klaasie. Kopbal van Leerdam, die helemaal vrij stond. Maar naast de goal van Ten Laat. Het is nog altijd 1-0. Het is ook nog 1-0 bij PSV. Oh, Zullen ze niet blij mee zijn in Eindhoven? Ja, ja, we gingen weg en Ram had de bal in de buurt van het strafstofgebied. En die denkt, nou ja, ik kom van rechts eens naar binnen. En ik probeer het gewoon eens. Nou ja, en dat proberen was de moeite waard. Want hij schiet de bal langs Mulder. En via de binnenkant van de paal komt hij uiteindelijk in de Feyenoord goal terecht. En dus is het ineens akelig stil in Rotterdam. Want Nak maakte de gelijkmaker na 18 minuten bij Ram, de maker van 1-1. Sorry Bas, nou mag je wel. Nou, is mooi. Ik vertelde al eerder dat Gomez hier in het stadion zat. Hè. Die werd uitbundig toegezongen eigenlijk de hele wedstrijd. En die dacht na een uur, weet je wat ik doe? Ik ga even van de tribune af en ik loop even langs. En die liep langs het vak zeg maar, met de harde kern van PSV. Handjes schudden met mensen op de foto. Prachtig gezicht. En dat was het hoogtepunt echt van de afgelopen 6-7 <lacht> minuten in deze wedstrijd. Uh, oh ja, 1-0 nog steeds voor PSV. Twente Roda en die houtkamp. Ook 1-0 voor de thuisploeg voor Twente dus. En Ten Twente heeft de boel wel stevig in de klauw. Maar het is maar 1-0 en nu moet Roda dus gaan komen. En ze komen ook nu in voorzet. Oh, bijna bij Jonker. Het levert een hoekschop op omdat met een enorme duik Douglas nog voor, uh, voor opluchting kan zorgen. Maar wel een hoekschop voor Roda. Wedstrijd nog niet gespeeld. 63,5 minuten gespeeld. Twente Leidt met 1-0. Sneek Sliedrecht, volleybal. Lars Geerts. Ja, ben je dat hele eind uit Sliedrecht naar komen rijden, maak je het in iets meer dan een uur af. 25-20 in de derde set voor Sliedrecht. En dus een 3-0 overwinning voor die vrouwen en daarmee een voorsprong in de serie een voorsprong in de serie van best of 5 2 1 morgen is er weer een wedstrijd dan weer hier in sneek dan kan sliedrecht het afmaken en is het voor sneek de aller, allerlaatste kans om weer eens een landskampioenschap binnen te halen sneek verliest sliedrecht wint het is 3-0 en 2-1 soul free. Where's the spirit that'll ring? Bruce Springsteen, we take care of our own. Ja, sta je zo snel voor, maar ook weer gelijk. Feyenoord, NAC, Ronald van de Geer. Ja, 1-1, dat is de stand na 24 minuten. Terwijl NAC nu balbezit heeft en Lulling gaat proberen te schieten vanaf een meter of 18. Maar naast de goal schiet van Erwin Mulder. Het was ineens een goal van Bayram. Een aanval van Nak. Die eigenlijk helemaal niet zo gevaarlijk leek. Uiteindelijk komt Bayram vanaf de rechterkant langs Bruno Martens Indi. En schiet hij met zijn linkerbeen. Ja, daarom staat hij daar ook aan die kant. Die bal dus. Ja, ik weet niet of Mulder er nou wel of niet bij had gekund. Ik heb de indruk van wel. Maar dan ziet hem hem nou ook van naast Mulder. En via de binnenkant van de paal komt hij uiteindelijk binnen. Nu Feyenoord weer weg met Bakal. Weggestuurd door de Vrij. In het schapsopgebied van Nakbal Bal blijft daar wat hangen. Gillissen krijgt hem ook niet helemaal weg. Dan pakt Schaken weer over aan de rechterkant. Draait even om zijn assies. Die weg. Bij El Achoui. Kan hij nu een voorzet verzorgen? Ja, die komt nog wel aardig voor. Martens Indi is daar. Daar is ook Klaasie die kopt. Maar als Klaasie kopt, dan is die bal dus eigenlijk niet zo heel erg hoog. En kan Terrouwelaar makkelijk vangen. Snelle spelhervatting van Ter ...weer op het hoofd van Bruno Martens Indi. En dan kan Feyenoord de bal net niet, ja, wel onder controle houden. En ook voor een balbezit houden. En nu helemaal omdat Nijhuis, de scheidsrechter van vanavond, een overtreding heeft gezien op El Amadi. Gemaakt door Bonifacia. Hij zag net een aardige overtreding over het hoofd. Toen Guidetti werd weggestuurd in de diepte. En buis even het elleboogje uitstak in het gezicht van de zweet. Nijhuis lachte het wat weg. Maar toen ik het in de herhaling zag, zag het er toch allemaal wel wat ernstiger uit. Overigens nog wel een. Uh... Nou, de combinatie gezien van Feyenoord leverde zelfs nog een mogelijkheid op voor Ron Vlaar. Die bij de tweede paal een afgeslagen bal van Bonifatia nog met de hak probeerde in te brengen. En Terabella moest daar nog reddend optreden. Je zou kunnen zeggen dat Feyenoord eigenlijk heer een meester was in de eerste minuten. Maar dat Nak, misschien wel onder de indruk van de festiviteiten rond 75 jaar Kuip, daar een tijdje naar heeft staan kijken. En pas na een minuut of tien in de wedstrijd gekomen is. En die wedstrijd is nu wel redelijk in balans. Met balbezit voor El Amadi. Kort, want Bonifatia zit er tussen. De bal gaat over de zijlijn aan de linkerkant. En daar mag dan Bruno Martens-In die gaan ingooien. Medichov 10, 15 over de middenlijn. Waarheen? Want alles staat wat stil. Nou, dan maar naar Bakal. Dan krijgt Martens-In die, die bal weer terug aan de linkerkant. En kiest hij er uiteindelijk voor om Stefan de Vrij aan te spelen. Met Vlaar dus daar centraal achterin staan. Schaak uh, gevonden aan de rechterkant. Overigens, uh, die Vlaar uh, heeft ook nog een keer op goal geschoten. Van een meter of 25. Dat doet hij wel vaker. En dat kan hij eigenlijk best goed. Het komt alleen niet altijd even tot uitdrukking. Maar nu wel. En nu had de rouwelaar uh, dikke moeite om die bal nog uh, buiten de goal te krijgen. Slechte paas nu van de Vrij inleveren op de helft van Nak Halverwege de helft van Nak in de voeten van Anthony Leurling. En als die in balbezit is, dan komt er in elk geval een streamend fluitconcert vanaf de tribunes. Dus de naam Leurling hoef ik niet te noemen. Dat hoort u zelf wel als die het balbezit heeft. Feyenoord heeft de bal nu weer gekregen van Bonifacia. Vlaar en Mulder spelen elkaar de bal toe. In de wedstrijd die zeer de moeite waard is tot nu toe. Na 26 minuten is het 1-1 bij Feyenoord nak PSV, VVV, Bas Tichler bal gaat op de stip voor PSV. Dat krijgt na 69 minuten een strafschot na een overtreding van Forstemans op Lens. Dat is maar dan ook veruit de gevaarlijkste PSV'er vanavond. Hij gaat met een voet naar de bal. Forstemans raakt de bal eigenlijk maar half. Dat kun je dan in ieder geval nog zeggen. Want hij is een beetje te laat en brengt dan Lens uit balans. Ik heb de indruk dat hij echt net een fractie te laat is, Forstemans. Hij zal er flink van balen. Want 1-0 of 2-0 met nog 20 minuten, dat maakt nogal een wereld van verschil. Blom kende geen twijfel en heeft Forsteman schilgegeven en de bal op de stip gelegd. Dat is gek genoeg de eerste strafschotpas die Blom dit seizoen geeft. Maar ja, één keer moet de eerste keer zijn. En Toyvonne heeft de bal dan klaargelegd om te kijken of hij vanaf die afstand zonder al te veel mensen in de buurt, Gentenaar kan passeren. De aanloop van Toyvonne is goed en het schot gaat hoog over. Ja, de aanloop is goed. Daar heeft hij niet zoveel aan. Hij slaat zichzelf letterlijk voor het hoofd. Toivonen. Want dan hebben we PSV een minuut of tien geleden gezien met die kans van Strootman. Die vanaf drie meter er nog in slaagt om de bal over te schieten. Nu een strafschop door Toyvonen hoog de tribune ingejaagd. En zo eh, ga je wel heel slordig met de mogelijkheden om. PSV en als het maar 1-0 is, zou het dan zo'n wedstrijd zijn. Waarin straks de tegenstander zegt prima, dan doen wij het wel. De paai, ingevallen voor Matafs, is weg aan de linkerkant van het veld. Draait het strafschop niet binnen, maar wordt uiteindelijk gestuurd door de verdediging van VVV. In dit geval een handje geholpen door Holla. Aan de kant van VVV trouwens ook gewisseld. Kullen in het elftal gekomen voor Berghuis die opnieuw een beetje tegenviel. En uh, nou ja, misschien hoopt VVV dan wel op een klein stuntje. Als het gevaarlijk wordt aan die kant is eigenlijk altijd wildschutter bij betrokken. Zoals aan de overkant dus Lens de gevaarlijkste man bij PSV is. Die staat nu over sinds de komst van de paaien, en het vertrek van Matafs in de punt van de aanval Lens. Met in zijn rug dus Toy die dus een strafschop mist. En daardoor is het nog een wedstrijd in Eindhoven met nog 20 minuten. Wie weet, wie weet, wie weet zit er een stuntje in. En is dit vanavond dat het voor PSV allemaal niet lukt. Heeft Roda al wat laten zien na die 1-0 achterstand, Andy? Uh, nou, ze lopen wat meer op de helft van FC Twente. Dat is het enige. Nu een vrije trap. Die is genomen voor Roda. Balken bij Malky. Uh, net buiten strafschop gebied, maar wordt van de bal afgelopen door Douglas en... Uh... Dan maakt Malki ook nog een overtreding in de ogen van Van Boekel die bij heel wat spelers op het veld wat irritatie opwekt. Ja, ik vind het niet helemaal terecht, want ik vind dat hij helemaal niet zo slecht fluit. Maar steeds de armen omhoog, met name van Twente-spelers, op het moment dat hij wel of niet fluit. En dat maakt deze wedstrijd er niet aantrekkelijker op. Roda het staat overigens nog altijd 1-0 voor FC Twente. Roda probeert het wel, heeft Donald gebracht. Mitchell Donald voor David de Beulen. En dat heeft wat meer voetbal in de ploeg gebracht. Nu is de vrije trap van FC Twente genomen. Komt terecht bij Ola John. Van Ola John tussen twee man is te veel. En dus kan Roda weer overnemen. Kishek, de keeper heeft de bal in de voeten gekregen. En speelt de bal richting Jonker. Jonker kopt de bal door richting Malki. Malki op de borst. Malki wordt even vastgehouden door Tindalli. Ja, dat is goed gezien. Iedereen boos. Maar dat is gewoon goed gezien van Van Boekel En dus een vrije trap voor Rode EC net uh, buiten de middencirkel, waar Ruud Vormer zich uh, voor gaat melden. Wat, uh, nou, de echt lange mensen zijn nog niet naar voren, want uh, Vukovic blijft bijvoorbeeld staan, krijgt uh, vrije trap in de voeten, gaat de bal naar voren, Vormer bal naar buiten, naar uh, Montaigne, Montaigne, uh, ja, het is het allemaal niet best hoor, maar hij krijgt in ieder geval de loge te pakken, en de loge naar Donald, Donald terug naar de loge, nou, misschien dat dit iets uh, oplevert, als het een hoekschop uh, oplevert, dat is het enige, want uh, uh, ver zit ertussen, overigens ook een Gezien. aan de andere kant het thuisdebuut in de goalsvesten voor uh, Wesley Verhoek. Want hij is erin gekomen voor de totaal onzichtbare Gleiner-plet. En uh, dat zei ik al eerder in deze wedstrijd. Ik uh, vraag me af of dat de juiste man is op dit uh, niveau uh, om uh, voor FC Twente te gaan voetballen. Goed, een blessurebehandeling voor Donald. We hebben 74 minuten gespeeld. 1-0, de hoekschop staat nog, maar de 1-0 voorsprong staat voor FC Twente. Feyenoord NAC, Ronald van der Geer. 1-1 na een half uur spelen met Sekou Cissé aan de linkerkant. Met het balbezit weer een voorzet geven het hoogte van het strafstopgebied. Maar schiet de bal tegen Milano Koenders aan. Hij is razendsnel deze Sissé. Dat hebben we in twee sprintduels met Koenders gezien. Maar heel veel komt hij tot nu toe nog niet in het spel van Feyenoord voor. Met name de rechterkant wordt gezocht. Daar waar Ruben Schaken staat nu wel. Geeft Sissé de bal mee aan Amani. En het schot is er. En de goal is er van Ruben Schaken die daar centraal staat. Dit is weer een goede aanval van Feyenoord zoals ook de eerste goal. ...ontstaat met een versnelling aan de buitenkant... ...en uiteindelijk optimaal de ruimte benut. Ik zei al nu, Cissé wel een keer betrokken bij een aanval. Hij geeft de bal met de hak mee aan El Amadi, Linkerkant achterlijn, die geeft de bal voor. Bakal mist, maar uh, dat doet Schaken niet. En dan zit de bal erin en uh, staat Feyenoord voor de tweede keer... ...op een voorsprong in uh, deze wedstrijd. Terwijl ik het eigenlijk net wilde gaan hebben over... ...toch een bepaalde nonchalance bij, uh, bij Feyenoord. Net niet dat uh, gaatje extra kunnen geven. En daar leek nak van te profiteren. Het groeide steeds meer en meer in, uh, in deze wedstrijd. Wedstrijd, maar krijgt nu dus de goal te verwerken die uh, gemaakt is door Feyenoord, door uh, Ruben Schaken. Na een uh, goede aanval over de linkerkant van uh, El Amadi met uh, Sekou -Sixi. En dan heeft Schaken nog gelukt dat uh, Bakal over die bal heen trapt. Want daardoor krijgt hij de gelegenheid om vanavond dus een uh, doelpunt te maken. 2-1 voor Feyenoord na 31 minuten in die thuiswedstrijd tegen NAC. PSV nog steeds maar één. Hoeveel kansen moeten ze eigenlijk hebben voor die tweede, Bas? Ja, veel. Ze hebben, nou ja, ze hebben vier, vijf echt grote kansen gehad vanavond. En nog daaromheen een stuk of vier, vijf halfjes. Daar Tegenover staat er van VVV trouwens helemaal niet zoveel. Er staan alleen maar vier, vijf halfjes. Dus daarmee is de voorsprong van PSV wel gerechtvaardigd. Maar omdat het maar 1-0 is en er zelfs strafschoppen gemist worden... nou ja, enkel fout. Toyvonen schoot zo even een strafschop hoog over. Gelooft VVV er nog in en komt er vers bloed in de spits. Daar gaat Noord naar de kant en wordt gevangen door zijn landgenoot... Uchebo, die dan uh, voor iets vreemds en iets geks zou moeten zorgen. Want ja, zolang het maar 1-0 is en PSV na die gemiste strafschop van Toijfone ook een beetje de weg kwijt is in de afgelopen minuten. Rare fouten maakt, vreemd balverlies leidt, de verkeerde kant op loopt. Denkt VVV misschien ook wel om die reden. Goh, waarom niet Kullen in duel met uh, de Depay? Die wint, die blijft cool overigens. Deze jonge invaller, 18 jaar oud pas, maar een van de talenten van PSV. PSV breekt uit via de rechterkant. Alm geeft de bal mee aan Labiat, die nu weer eventjes rechtsbuiten is dan. van de bal wordt gezet met een goede tackle, denk ik, door Holla. De bal gaat over de zijlijn. PSV gaat wel verder met een ingooi. Kwartiertje nog te gaan. En 1-0 dus de voorsprong voor PSV. Labiat gooit en gooit de bal het strafselgebied binnen. Daar staat wel Lent, maar die bal wordt weggekopt door Yoshida. Dat doet... Uh... Kullen de rest trapt de bal de andere kant erop. Of Meeuwers was dat overigens. Dan blijft die bal aan de linkerkant van het veld hangen. Dan moet hij door Hutchinson worden binnengehouden. Dat lukt. En kan PSV opnieuw gaan aanvallen. Hakje van Wijnaldum komt bij Strootman terecht. Strootman schiet. de Bal onderweg aangeraakt. Hoekschop PSV. Dat zag er in ieder geval dreigend uit. Terwijl het hakje van Wijnaldum terug op Strootman eigenlijk veel te hard was. Maar door Strootman toch onder controle kon worden gebracht. Het levert een hoekschop op zoals ze zegt. Omdat het uh, schot van Strootman dat werd afgevuurd vanaf de rand van het stadselgebied onderweg. ...werd aangeraakt en dat betekent dat PSV vanaf de rechterkant via de paai de invaller een hoekschop mag gaan nemen. Maar is dus niet meer erbij, dat scheelt wel in de lucht. De paai legt de bal in de doelmond en van heel dichtbij wordt er dan gekopt. Maar naast gekopt, dat was nog een behoorlijke grote kans, door Wilfred Bouma... ...die bij hoekschoppen van PSV en bij vrije trappen altijd bij de tweede paal staat. Maar daar hadden ze bij VVV even geen rekening mee gehouden. Want ze hadden hem een klein beetje over het hoofd gezien. Hij komt naast en zo blijft het 1-0 in Eindhoven met nog 14 minuten bij PSV VVV. 1-0 in Enschede bij Twente Roda en die houdt dan. Ja, en uh, Roda komt toch regelmatig uh, gevaarlijk richting het uh, strafschapgebied en richting het doel van Sander Bosker. Het staat inderdaad nog 1-0, maar Twente heeft deze wedstrijd nog niet binnen hoor. En ook nog een tegenvaller voor Roda, want Mitchell Donald, zelf gekomen als invaller voor David de Beulen... moet gebaseerd het veld verlaten en Arno suchwin jump ...is zijn vervanger. Vrije trap voor Roda wordt uh, genomen. Wordt weggekopt uit de doelmond door uh, Wout Brahma. Maar weer opgevangen door Rodi SC via Vukovic. Vukovic draait en speelt de bal naar Biemans. Biemans wordt opgejaagd door Willem Jansen. en speelt de bal dan helemaal terug naar zijn eigen keeper. En uh, ja, zo hoopt Roda door uh, een, een goed vallende bal... ...op uh, gelijk, uh, de gelijkmaker te kunnen scoren. Maar zover is het natuurlijk nog niet. Twente daarentegen heeft in zijn aanvallend opzicht... ...naar de 1-0 weinig meer laten zien. En het middenveld, uh, nu een overgang. Vertreding overigens op uh, Malky uh, van uh, Benson Die zich daar heel boos over maakt. Onbegrijpelijk. Hij duwt werkelijk uh, in de nek van uh, Malky. En dan... Ja, ik, ik snap dat echt niet. Oh, oh, daar is de ijskoolman weer. <laughs> Doet hij maar twee bolletjes dan. Uh, kaneelijs. <laughs> het is uh, de vrije trap voor Ruud Vormer. Die heeft de bal kort genomen. En dan uh, moet de bal richting het uh, strafschopgebied. Gaat eerst naar Sutsuwin Joom En uh, die speelt hem uh, een 1 2 met uh, Hemte. Sutsuwin nog altijd in balbezit. 1-2'tje met Malky. Komt niet uit. Omdat Ros er ertussen zit, maar die knalt de bal over de zijlijn. En dan mag er gegooid gaan worden door Adil Ramzi. Ramzi heeft dat snel gedaan op uh, Joem. Maar Joem laat de bal van de voet afspringen. Wordt door uh, Rosales over de zijlijn getrapt. Nee, Twente is er nog niet. Is er nog zeker niet. Want ik denk dat er nog wel een kansje gaat komen voor Roda. En aangezien Twente niet echt uh, aanstal te maken om uh, zelf de 2-0 te scoren. Blijft het uh, gevaarlijk? Er leek een uh, overtreding, wordt niet gegeven. Maar het balbezit voor Vukovic, die uh, de bal uh, goed binnenhoudt en een breed geeft aan Biemans. Het publiek gaat staan, begrijpt en voelt dat de ploeg, de eigen thuisploeg, uh, steun nodig heeft omdat het gewoon niet lekker loopt als de bal naar de rechterkant gaat. Naar Montaigne. Montaigne de bal de diepte in naar Joom. Maar Joom kan niet in balbezit komen. En zo gaat de bal het langzaam over de zijlijn. Mag Roda gaan gooien. En dan hebben we nog 10 minuten op de klok staan. Bij een 1-0 voorsprong voor Twente tegen Rodi Eatschelen.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 and the space The girl that I love, she is gone, she is gone All of my life, I call yesterday The spicks and the speaks En die Ja hoor, er is hij eindelijk. De verlossende, de echt verlossende. De 2-0 voor FC Twente. En het is leuk. De maker van het doelpunt op aangeven van Ola John is Wesley Verhoek. Hij ziet een uh, goed gaatje. Goede loopactie van Verhoek. En Ola John ziet dat Verhoek gaat. Komt bij de tweede paal. De paas is uitstekend. Het inschiet ook. En zo scoort uh, Wesley Verhoek de 2-0 voor FC Twente. En is de buit binnen. Men is blij in Enschede. Niet vanwege het vertoonde spel, maar wel vanwege de overwinning. Feyenoord heeft er ook al twee gemaakt, Ronald van der de Geer. Zes minuten nog tot aan de rust. Feyenoord staat met 2-1 voor tegen NAC. NAC heeft het balbezit met Bayram. Maker van de goal van de club uit Breda. Terug naar Buis. Lange bal weer richting Bayram. Aan de rechterkant geposteerd. Lulling staat aan de linkerkant. Hij moet het afleggen nu. Tegen Stefan de Vrij en Bruno Martens Maar daar versiert NAC dan en ook van wel een ingooi. Op de helft van Feyenoord. Veel noemenswaardige momenten niet geweest in de laatste minuten. Feyenoord is wel weer wat dominanter geworden. En drukt met enige regelmaat NAC terug rond de eigen 16. Nu Bottekie met grote stappen. Komt hij op de helft van Feyenoord aan. Maar eenmaal daar aangekomen. past hij de bal zo in de voeten van Klaas. En Klaas luidt dan via El Amadi de counter van Feyenoord in. Guidetti gevonden aan de rechterkant. Daar is ook Ruben Schaken. Die krijgt de bal ook aangespeeld. Guidetti zoekt dan positie in het Strafschopgebied. Erop rekenend eigenlijk dat hij de bal terug krijgt van Schaken. Die krijgt hij. Verlengt hem in de as van het veld naar El Amadi. Korte combinatie CC. Dan wil El Amadi schieten. Maar loopt Bonavatia in de weg. Dat gebeurt allemaal op de rand van het strassroepgebied. Dan zijn we nu aan de linkerkant bij Bruno Martens Indi. Even terug. Naar Klaasie. Je ziet Koeman met enige regelmaat coachen. Hou het geconcentreerd. Hou het zorgvuldig. En probeer niet te geforceerd op jacht te gaan naar een derde treffer. Gewoon geconcentreerd voetballen. Het kopje erbij houden. Maar daar heeft deze ploeg toch wel Koeman bij nodig. Want continu coachend en continu zie die spelers ook naar de kant kijken. Bruno Martens in. Die met nu een paas richting Cissé. Weer in een duel met Koenders. En weer moet Nijhuis fluiten. Omdat Koenders toch blijkbaar het shirt van Cissé graag wil hebben. Dan moet je daar wat voorzichtiger mee omgaan. Want straks trek je te hard en dan is het in een paar lappen. En dan heb je er niet al te veel meer aan. En misschien wil Cissé gewoon na afloop ook wel ruilen. Oftewel, hij wordt steeds vastgehouden. Cissé door Koenders... die zijn handen vol heeft dan aan die snelle aanvaller uit de Ivoorkust... die nou, wat beter is gaan voetballen in de eerste helft. Leerdam terug naar Vlaar. Vlaar heeft dan rond de middenlijn alle ruimte om wat stapjes voorwaarts te maken. Leurling gaat dan maar eens stoorden. bal gaat naar links, naar Martens Indi. en dan is Vlaar vrijgespeeld, omdat Leurling daar ook naartoe liep. Snelle combinatie nu gezocht door Vlaar met Bakal. Doorzien op de helft van Nak door de ploeg uit Breda, die er nu uit kan met Schilder en het wegsturen... Van Bayram staat aan de rechterkant. Eerst met snelheid. Ja, langs Leerdam. Die steekt dan de been, uh, het been uit. En via Leerdam gaat de bal over de achterlijn. Komt er in ook geval een corner aan voor Nak. Dat is de tweede voor het van Karelsen. Daar waar Feyenoord er al vijf heeft mogen nemen. In de wedstrijd tot nu toe. En tot nu toe is 41 minuten. Met die stand dus van 2-1. Bayram zegt nog tegen Nijhuis. Was dat geen overtreding van Leerdam? Ik denk dat Bayram daar wel een puntje heeft. Maar uh, Nijhuis houdt het veilig. Zag de bal ook via de verdediger over de achterlijn gaan. En geeft dus nu die corner. U hoort het, Leurling gaat die corner nemen. Doet dat kort richting de schilder. Krijgt de bal dan terug aan de linkerkant. slingert hem voor. Klaas, kopt die bal weg. En dan Quidetti die daar achteraan slurpt. De Spits, de Zweedse Spits. Die in de uitwedstrijd in Breda zijn eerste speelminuten kreeg. En daar ook zijn eerste goal maakte vanaf 11 meter. Nu paast hij naar Cissé. op opgebied. Sisse aan de linkerkant. Sisse schiet. En Sisse scoort. Het is Sisse. Sisse. Die daarmee het vertrouwen van Ronald Koeman beloont. Want na twee goede invalbeurten mocht hij van Koeman eens in de basis starten. En maakt hij een fantastische goal. Op slag van rust zet hij Feyenoord op 3-1. Wat een goede goal van deze Ivorian. Een counter van Feyenoord. ingeluid door John Guidetti. Die de bal uiteindelijk speelt dus naar Cissé. Met een handige beweging is hij langs Bonifacia. En dan schiet hij die bal heel hard en hoog. Buiten bereik van Ter uh, in de goal. En zo komt Feyenoord op een comfortabele 3-1 na 43 minuten voetbal. Wat heb jij Gok trouwens van vanavond bij PSV VVV Bas vooraf? 1-0. Knap <laughs> hè? Zet er heel weinig in dat kunnen. Ja, dan hoop ik dat er nog twee vallen. Maar ik heb zo rijk? <laughs> 5 minuten nog te gaan. Het is 1-0 voor PSV door een goal van Matafs. Al na negen minuten gemaakt. PSV is zo een beetje in de verdrukking gekomen in de laatste minuten. Omdat... Uh, ja, VVV toch ruikt dat er met een beetje geluk en een klein beetje wijsheid nog wel een stuntje in zit. Dat heeft één schietkansje opgeleverd na een behoorlijke aanval overigens. Want de bal bij de tweede paal kwam wel bij Holla, maar eigenlijk net iets te ver. VVV heeft gewisseld. Vennig gehoord, nog niet gelukkig eigenlijk sinds zijn rentree hier in Eindhoven. Nog geen goal gemaakt. Is weer in het elftal gekomen. Laat nu een bal heel dom van zijn borst springen. En dan kan VVV eruit komen. Holla wordt gezocht, maar die bal is te ver. Die komt van de voeten van Ucebo. Ook Lins is nog in het elftal gekomen voor Maguire. Die duikt nu heel diep. In de rug van Spits Ucebo. Dat betekent dat het daar wel wat drukker geworden is. In dat uh, strafschoolgebied van PSV op het moment dat VVV de bal heeft. PSV probeert het nu dus rustig uit te spelen. Maar ja, van echte rust is al geen sprake meer. Bouma opent nu diep. Vennegoor kopt omhoog. Komt de bal bij Depay. Een andere invaller aan de linkerkant. Die controleert hem overigens goed. Dat mag ook, want dan krijgt er de tijd voor. Wijnaldum verlegt aan het spel naar de rechterkant. Dan moet er een voorzet komen van Lens. Die voorzet komt er niet, omdat Lens gaat lopen met de bal. Maar dan teruglegt op... De Labayat die neemt er mee het strafselgebied in. Die wil dan wel een voorzet geven. Maar dan is Linsen meegelopen voor VVV. De invaller dus. Die zijn basisplaats na die domme rode kaart uit bij Excelsior. Toch een beetje is kwijtgeraakt. Maar nu in ieder geval nog een paar minuten mag meedoen. Die is meegelopen en kan nu de bal weer wegtrappen. Dan wordt hij nu weer weggekopt door Yoshida. Als hij vanaf de rechterkant weer wordt voorgezet door Lens... Zo zal het PSV in de slotfase van deze wedstrijd in ieder geval goed bevallen dat ze de bal hebben. Want zolang je die hebt kun je niet in de problemen komen. Aardige actie van Strootman. Strootman is drie man kwijt en schiet dan de bal. Probeert in ieder geval in de verre hoek. Die wordt dan onderweg nog aangeraakt. En dat levert PSV dan nog een hoekschop op ook. Aardige actie van Kevin Strootman. 87 minuten. 1-0 is de wankelen marge. Die PSV heeft tegen VVV dat inmiddels met veel aanvallers in het veld staat. Eerder vanavond trokken een conclusie. Heerenveen blijft in de race. En nu kunnen we hetzelfde van FC Twente zeggen. En die houdt Ja, 2-0 de voorsprong. Uh, Douglas en Verhoek. En een vrije trap nog in de slotminuut. ...van deze wedstrijd voor FC Twente. Bal net buiten over Overigens, Rode is Het is knap. Geen enkele kans in de hele wedstrijd. Ook geen halve, helemaal niets. En dat uh, valt me toch bitter tegen van de ploeg... ...die vorige week nog knap met 3-1 van Vitesse won. En uh, die vrije trap die staat daar dus. Daar staat Chatley onder andere bij en Wesley Verhoek. Verhoek, de nieuwe held hier in de goalsvesten. Zijn uh, naam werd uh, minutenlang gescandeerd. Nadat nou, hij zijn eerste doelpunt voor FC Twente maakte. Vorige week nog in de uitwedstrijd tegen Adel als invaller. Zijn debuutmakend uh, bal op de paal geschoten. En nu staat hij uh, achter de bal. Maar er staat ook Chatley en die zal de oudste rechten hebben. Paul van Boekel is druk bezig om een muurtje te metselen. Uh, in ieder geval de buur op de juiste afstand te zetten. Daar komt de vrije trap Chatley over het doelpunt. Dat is jammer, uh, ik heb in de tweede helft en ook in de eerste helft ook nog een hele tijd zitten kijken naar beneden, naar meneer McLaren. Ik zou er helemaal gestoord van worden als speler, als je zo'n man uh, op je... Uh, lip hebt staan, die alleen maar loopt te roepen en te schreeuwen en te doen. Daar zou je toch uh, uh, lichtelijk gestoord van worden. Maar goed, de spelers, uh, nou die bleven er ook niet echt uh, rustig rond. De bal. bezit voor Roda, twee minuten extra tijd. Die zullen we ook nog wel doorkomen zonder kans van uh, Rodi EC 2-0. De voorsprong voor FC Twente. De overwinning is daar. En zo lijkt het erop dat alle topploegen gaan winnen en dus in de race blijven. En nog even, dan blijft ook PSV in de race, Pas tigelijk. Daar heeft het wel alle schijn van. Niet dat dat nou een verrassing is trouwens. Maar het is 1-0 in Eindhoven bij PSV VVV. Matas scoorde, deed dat al na 9 minuten. Toen ging iedereen er in Eindhoven eens lekker voor zitten. Maar het bleef toch een vrij vlakke wedstrijd met een laag tempo waarin PSV 4-5 goede kansen kreeg. Maar die onbenut liet. Zelfs nog een strafschot miste. Maar niet echt in de problemen gekomen is. VVV heeft wel wat halve mogelijkheden gehad, maar geen grote kansen. Dat kan natuurlijk maar zo nog in de slotfase. Een minuutje nog, plus wat extra tijd. Valt hij één keer goed, zit PSV diep in de panari. Aan de andere kant komt er dus ruimte. Pieters is doorgelopen en wordt nu weggestuurd. Pieters langs Forstemans. Pieters schiet en Pieters schiet op de paal. Dan komt hij wel voor de voeten van Depay. Die gaat om de keeper heen, wordt aangetikt en blijft op de benen en scoort. 2-0 is het door Depay, de invaller. Van 18 jaar, die dan in de slotminuut van deze wedstrijd het duel op slot gooit en beslist. Met zijn uh, tweede goal alweer voor PSV. Nou kijk ik nog naar Pieters. Die arme Pieters, die schiet op de paal. Die is bezig vanavond als een 90ste wedstrijd voor PSV. En heeft nog nooit gescoord voor PSV. Voor Utrecht is het tijd daar wel twee keer. Maar dat had ik hem dan ook nog wel gegund. Dat hij de goal zou hebben gemaakt. Maar dat was het dus niet gegeven. De rebound is wel... Bestemd voor de paai en daarmee is het uh, gedaan in Eindhoven. Flitsend en indrukwekkend was het allemaal niet, maar het levert wel drie punten op. Het is 2-0 in de slotfase. Trent Roda en de Houtkamp. Slotfase, slot seconden van deze wedstrijd met nog een keer een in balbezit. Chatley die uh, aardige beweging in huis heeft en uh, de bal uh, op leugers kon spelen. De vervanger van Willem Janssen dat niet doet, de bal voorgeeft en dan uh, wordt de bal voorgegeven. Maar dan hoeft het ook al niet meer, dan schrijft dat de vol, vol van Boekel. Een uh, matig uh, applausje voor de ploegen. Dat uh, applaus verstomt snel, want 2-0 in een hele, hele matige wedstrijd. Maar wel drie belangrijke punten voor FC Twente tegen Rode EC. En ook drie punten voor PSV, met een 2-0 voorsprong, Bas Tegeler. Dat Zat ik er toch dik naast, net toen ik ja, voor... met die 1-0, ja. zwak. Ja, Janiek Wildschut wilde nog wel een keertje vanaf de linkerkant... de spits van VVV, die ik wel weer goed vond vandaag. Terwijl nu vanaf afstand Meeuwers gaat schieten... en dat helemaal niet zo gek doet op de vuisten van Titon. Dus eigenlijk voor het eerst dat hij een serieuze redding moet verrichten... de keeper van PSV. Wildschut die op het lijstje zou staan bij Groningen... dat mocht daar iets weggaan... dan zou hij wel eens de vanger daar kunnen zijn. Goede speler, jonge speler... 20 jaar, zoals VVV eigenlijk al wekenlang opereert met een jonge aanvalslinie met Wilschut, Berghuis en met vor Er staan dus nu ook wat anderen in, want Kullen is er bijvoorbeeld bijgekomen en Linz en Uchebo. PSV heeft dus de schaapjes al bedrogen, dat mag duidelijk zijn. Het is 2-0 geworden door die goal zo even van Depay. Als je het nou hebt over talenten dan lust ik er wat dat betreft nog wel eentje, want dit is een goede speler. Die heeft dat meermaals inmiddels bewezen, ook pas 18 jaar. Dus er zit wel toekomst in. Maar het is uh, toch vanavond weer gebeurd en gebleken in een wedstrijd... waarin PSV toch wel heel veel tijd nodig had om op gang te komen. Mocht het dat al gekomen zijn. Want het tempo heeft, ik heb dat een aantal keren al gezegd... in grote delen van de wedstrijd laag gelegen. PSV heeft niet uh, de indruk gewekt en in ieder geval niet de indruk op mij gemaakt... dat het zich nou eens lekker wilde revancheren voor die partij vorige week in Amsterdam. Of het moet Lens zijn geweest, die wel echt ver uit de beste PSV'er was. En de gevaarlijkste ook. En wel wilde laten zien, want hij stond er natuurlijk vorige week in Amsterdam niet in... Dat hij er wel hoort. Wijnaldum krijgt nog een bal van Vennegoor. De lopers zijn er. Lens, maar die krijgt de bal niet. Wijnaldum dribbelt zoals altijd naar binnen en haalt meer vaart uit de wedstrijd dan dat hij erin brengt. Loopt nu helemaal zelf door het strafstofgebied binnen. Loopt zichzelf helemaal klem. En moet dan de bal weer meegeven aan Lens. Daar waar hij hem dus meteen had moeten doorschuiven. Dan was het gevaarlijk geworden. Lens met een voorzet die dan ook niet heel goed is. Die komt ver voorbij de tweede paal. Moet aan de andere kant van het veld worden binnengehouden door de pie. De extra tijd die drie minuten bedroeg is bijna voorbij. Nog een half minuutje. En dan is PSV-VVV afgelopen en gaat er een zegen van PSV de boeken in. Die dus tot stand komt door een vroeg doelpunt van Martafs en een later doelpunt van Depay. dus tussendoor nog een gemiste strafschop van Ola wonen, Die nog lange tijd hoofdschuddend, mokkend in de Dukoud naast uh, Cocu en Faber zat. PSV speelt dan de laatste seconde van deze wedstrijd vol. Als uh, Depay nog probeert om met een handigheidje Kullen te verschalken. Maar Kullen trapt daar niet in. vvv Verdedigt het nog een keer uit. Zal ongetwijfeld snappen VVV dat het, de wedstrijd, dat het de punten niet hoeft te halen in deze wedstrijden. Maar na dat formidabele begin van Lokhoff met vier zegens. Eh, zijn er nu toch gewoon weer vier nederlagen op een rij. Dat valt dan allemaal toch een beetje tegen. VVV heeft een loodzwaar programma nog voor de boeg. En zal toch vroeg of laat punten moeten gaan halen. Publiek hoorbaar op de achtergrond. Nou ja, applausje. Maar ook niet meer dan applausje. Want geweldig was het allemaal niet. wat PSV liet zien zeker niet. Maar PSV wint wel met 2-0. Drie wedstrijden zitten erop vanavond. Groningen, Heerenveen 1-3. PSV, VVV 2-0. En Twente, Roda 2-0. Betekent voor de kop van de ranglijst dat AZ nog steeds eerst is met 56. Dan Ajax met 55. Die spelen morgen allebei nog. Vitesse, AZ en Ajax, Herakles. De derde plaats is ook voor FC Twente. Ook met 55 punten. Net zoveel als Ajax. Maar Ajax heeft die wedstrijd dus nog te goed. En dan volgen PSV en Heerenveen met 54. En daar kan Feyenoord zich straks nog bijvoegen. En Feyenoord staat bij rust met 3-1 voor tegen NAC. Emily Sandé met next to me groningen Herenveen eindigde vanavond in 1-3 na een 1-2 ruststand. Filip Koken in gesprek met de winnende trainer Ron Jans. Ron, waaraan denk je dat je deze zegen te danken hebt? Want makkelijk was het niet. Uh, ja, uiteindelijk toch dat wij... Uh, uh, uh, toch meer kwaliteit hebben om kansen te creëren en ze af te maken. En uh, wat denk ik ook belangrijk is geweest in deze wedstrijd. Uh, als je ziet dat uh, Evens en uh, Kwakman en uh, Van Dijk en Sparft niet bij zijn. Dan, uh, ja, dan zijn de duels in de lucht ook belangrijk. En uh, nou ja, daar, daar hebben we ook van geprofiteerd. Want uh, Elm die kopt hem terug met, uh, met de kop. En uh, scoort Bas Dost. En Bas die scoort zelf ook met het hoofd. Misschien dat dat uh, de dingen zijn geweest. Want er zijn uh, in deze wedstrijd... Veel fases geweest, we hadden het eerder af kunnen maken. Groningen heeft er heel veel energie in gestopt en kon terugkomen. Maar als je kijkt naar wie de meeste kansen had, dan denk ik dat wij ook al in het voordeel waren. Maar, maar het was er op een gegeven moment, zeker in de tweede helft, heel veel duels en strijd. En, ja, wat, wat bij een derby blijkbaar hoort, maar we hebben liever dat de bal wat meer rondgaat. Ja, het gekke is, jullie hebben meer individuele kwaliteit. Ik denk dat zelfs Groningen het daarmee eens is. Jullie staan een groot gedeelte van de wedstrijd voor met 2-1. En toch heb je nooit het gevoel dat jullie de wedstrijd echt helemaal onder controle hebben. Nou ja, volgens mij gaven we heel weinig weg. Uh, ik heb één echt hele grote kans gezien. Die werd van, uh, van de lijn gehad, uh, gehaald. En er werd een schot van Burnett, die kwam binnendoor, uh, die werd geblokt. Maar hele grote kansen heeft Groningen eigenlijk niet, niet gehad. Alleen wij in die fase deden wij dat voetballend ook helemaal niet. Nee, Het is onrustig bij jullie achterin dan? Nou, ja, volgens mij hebben we met 3-1 gewonnen. En uh, we stonden met 1-0 voor en hebben we een paar geweldige ja, counters uh, we niet afgemaakt. En uh, de tweede helft hebben, zijn we meegegaan in, in uh, duur leren en ballen wegschieten. En uh, ja, kwamen we wat meer onder druk, maar we gaan weinig weg. Maar in de slotfase uh, hebben we het goed, uh, goed afgemaakt. En uh, uh, ik, ik verwacht niet dat, uh, misschien verwacht jij dat wel, dat we gewoon uh, tak, tak, tak, tak Groningen zo even weg en uh, zomaar, uh, zomaar winnen hoor. Dat, uh, dat doe je Groningen ook tekort, denk ik. Durven jullie nu al openlijk nog te spelen over titelkansen? Jullie hebben jezelf nooit echt gezien als titelkandidaat. Jullie hebben altijd gezegd, nou jongens, het is zo mooi zoals een meedraaien... en we willen Europees voetbal halen, misschien strijd om die vierde plek. Maar ergens uh, in term titel, wordt, wordt dat nog in de mond genomen? Wij zijn een serieuze kandidaat om ons direct te plaatsen voor Europees voetbal. En dan zullen wij in de wedstrijden die we nog hebben, bijvoorbeeld thuis tegen Ajax, thuis tegen Feyenoord, de laatste wedstrijd, uit tegen Twente, we hebben Vitesse nog, dan moeten we elke week moeten we dat weer bewijzen. En ik vind ondanks de uitschakeling dat we thuis tegen PSV voor de beker hebben bewezen dat we dat soort wedstrijden kunnen winnen. En dat, dat is de volgende opdracht, thuis tegen Ajax. En dat zei Ron Jans, hij is de trainer van Veen. Er zat bij Groningen nogal wat tegen vanavond. En dat alles bespreekt Filip Koken nu met Pieter Huistra, de trainer van Groningen. Pieter, je hebt vijf geblesseerden, een zieke, twee geschorsten. Dat is een flinke hap uit jouw selectie. En desondanks denk ik dat je qua inzet jouw team nauwelijks verwijten kan maken. Nee, dat was duidelijk vandaag. Ik vond dat die ploeg vanaf het begin tot het laatst eh, er keihard voor gewerkt heeft, met elkaar gewerkt heeft. En ja, helaas niet het geluk kreeg wat het eigenlijk verdiende vandaag. Ja, vind je het echt dat je het geluk verdiende? Nou ja, geluk verdienen, dat moet je afdwingen. Maar en, en heb... oh, je zegt verdienen? Ja, maar dat hebben we de tweede helft hebben we dat gedaan. En ja, dan verdien je eigenlijk dat die ballen wel vallen. We hebben toch flink wat kansen nog gecreëerd in die tweede helft. Dan moet je net het geluk hebben, die balletjes van de lijn gehaald wordt, Een balletje in de kluts, een bal voorlangs, een schot. En daar valt hij niet, Dan valt hij uiteindelijk aan de andere kant. Omdat je natuurlijk wat risico nog moet nemen. Maar ik kan die ploeg niks verwijten. We hebben de tweede helft, vind ik, goed gedaan. Is dit eigenlijk een pleister op de wonden, de manier waarop jouw spelers hebben gespeeld, uh, als je toch kijkt naar uh, het aantal punten dat je na de winterstop hebt gehad? Dat is niet best, maar reflecteert dit eens op de wedstrijd van vandaag? Ja, maar dat, daar begint het altijd mee. Je moet altijd met elkaar uh, een team vormen, je moet met elkaar uh, de tegenstander moeilijk maken, je moet met elkaar een wedstrijd proberen om te draaien. Nou, de eerste helft het, het, waren de linies net even wat te ver uit elkaar... waardoor Herenveen toch net de ruimte kreeg van in de omschakelmomenten uh, ja, waar het goed in is. De tweede helft hebben eigenlijk heel weinig weggegeven en zelf wel de, de kansen gecreëerd. En dan is het goed om te zien en dat de ploeg ondanks die twee- in achterstand erin blijft geloven. En uh, ja, dan eigenlijk vandaag beloond had moeten worden met een nieuw van punt. Het grappige is ook dat jouw collega-trainer uh, Ron Jans het ook zegt. We hebben weinig weggegeven in de tweede helft toch hebben jullie een aantal mogelijkheden gehad. Hebben jullie ze wel even aan het wankelen gekregen? Ja, daarom. En uh, dat geeft in ieder geval hoop voor de komende wedstrijden. Wat moet je nou doen behalve spelers terugkrijgen in je selectie? Uh, kun je hier ook voorborduren? Want uh, punten halen dat is nog niet zo makkelijk. Nou ja, hier moet je op voorborduren. Hè. Ik, ik wil de jongens vandaag met de kop uh, met hoofd omhoog uh, naar huis gaan. Uh, de komende week met hoofd omhoog trainen. En we gaan ons nu voorbereiden op de wedstrijd in Ado. En uh, dat wordt nu de belangrijkste weer. Ik bedoel eigenlijk, je kunt terugkijken op een goede wedstrijd... maar de top 8 uh, meedoen nog om Europees voetbal, dat is echt erg ver weg. Nou, we zitten ook nog erg dichtbij, dus uh, het kan alle kanten nog op. Pieter Huistra, hij is de trainer van FC Groningen. En uh, ja, twee van de drie goals die Groningen tegenkregen kwamen van Bas Dost, uh, die staat inmiddels op 25 in totaal. En dan mag je met Filip Koker praten. Bas, zijn dit typisch van die wedstrijden die je vorig seizoen had verloren? Um, ja, in ieder geval wedstrijden waar, waar we in ieder geval in de problemen uh, zouden komen. Maar ja, het is uh, toch weer een, een, een goed begin. Daarna uh, wordt het weer minder en dan komen we uiteindelijk op tweeën in de rust. En ja, dan is het na rust is het gewoon. Uh, komen we niet goed uit de, uit de stadblokken. En dan. Uh, Duurt het eigenlijk te lang voordat we de 3-1 maken. Maar, uh... Het is een half uur lang in de tweede helft. Echt moeizaam, hè? Ja, echt moeizaam. Er wordt, uh, ik denk niet dat ze echt uh, kansen hebben gecreëerd. Eén kans, die van de lijn wordt gehaald door, uh, door Victor Elm. Voor de rest uh, nee, had ik niet het idee dat zij uh, heel snel gingen scoren. Maar je hebt gelijk, we, we moeten dan nog dwingender, uh, dwingender spelen. Je zag het ook een beetje toen een paar minuten voor tijd de beslissing viel met die goal van Elm.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 Jullie zijn zover dat jullie uh, goed goals kunnen maken. Dat jullie uh, heel snel uit kunnen breken. Aanvallend kunnen jullie heel veel. Maar jullie zijn nog niet zover dat jullie een gewonnen wedstrijd... ook helemaal kunnen dicteren en controleren. Ja, dat klopt. Dat, ik denk dat je dat goed samenvat. Dat klopt. En nu kunnen jullie eindelijk eens waarmaken tegen Ajax... dat jullie het ook tegen topclubs kunnen. Ja, we hebben nu uh, anderhalf week uh, even rust. En dan, uh, dan komt de wedstrijd tegen Ajax. Nou, Dat is uh, een mooie pot. En uh, ja, we gaan erop vliegen. En dan moeten we, als we, als we in staat zijn om... Uh, om, om dat te brengen wat we tegen PSV de eerste helft brachten. Dan, uh, dan, dan maken we een goede kans. en uh, Ja, dat wordt een mooi pot. En je weet dat je nu op 25 staat. En dat het er al meer zijn dan uh, de topschutter van het vorige seizoen. Hè? Ja, die had 24 dacht ik. 23. Oh, 23. Kijk. Ja, dat is, uh, ja, dat is mooi. Maar dat, uh, daar kan ik verder niks mee. Maar 25 is wel een aantal uh, wat behoorlijk is. Dus dat had ik niet verwacht. Bas Dost in gesprek met Filip Koken. En wij gaan in gesprek met Ronald van der Geer. Uh, is het leuk, de tweede helft, nu toe? Uh, ja, die ene minuut is uh, echt uh, in een vlaag aan ons voorbij getrokken. Het is uh, 3-1 voor Feyenoord. We zijn begonnen aan de tweede helft met Ruben Schaken. Paas de bal naar de rechterkant. Dat was de bedoeling als hij in de buurt van het strafschopgebied aankomt. Maar daar wil hij dan uh, leer dan bereiken. Er zit El Achoui tussen en uh, via Leurling probeert de Nakt er nu uit te komen. Ja, nak zal toch aan de bak moeten... Dat was toch te weinig agressief in die wedstrijd tegen Feyenoord. Juist eigenlijk in de fase waarin ik dacht, nou nu wordt Feyenoord wat nonchalant en nak wat sterker. Scoorde Feyenoord uh, twee goals. En uh, daarna hebben we eigenlijk van de ploeg uit Breda weinig meer vernomen. Nu gaat uh, Ron Vlaar met grote stappen, zeg. Een meter of uh, 50 overbruggen. Dan wil hij de paas geven aan de linkerkant. Daar staan Guidetti en uh, Cisse. Nou, die bereikt hij niet. Want Koenders zit ertussen. Maar dan is Bayram eigenlijk weer te land. En kan uh, Guidetti op inzet. Het bal bezit voor uh, Feyenoord weer heroveren. El Amadi, Klaasie en de bal naar de rechterkant. Dat gaat allemaal over de middenlijn. Naar Leerdam. Balletje aannemen. Dan schaken maar eens aanspelen. Wil dan met een handige beweging langs El Akchui. Maar die trapt daar niet in. En rond zijn eigen strafdomgebied. Speelt hij de bal dan maar naar Erik Bottegien. En die kan namens NAC wat gaan opbouwen. Robert Schilder in het spel betrekken. Die steekt nu de middellijn over aan de linkerkant. En ja, balletje de diepte. Maar eigenlijk heel slecht. En in de voeten van Stefan de Vrij. En zo kan Feyenoord dus weer overnemen. Comfortabele 3-1. Het doelpunten van Cisse, Bakal en van Schaken en eentje ertussen van Bayram, Feyenoord, combinatie Klaasie-Guidetti, dan staat Bakal op de rand van het strafschopgebied. wordt die vanuit de as van het veld door Klaasie wel gezocht, maar uiteindelijk niet gevonden, mede ook omdat Bakal een heel klein duwtje krijgt en die dus uit balans is, bal over de achterlijn en de man die al drie keer de bal uit het net heeft moeten halen, Ter Rauwelaar, geeft hem maar weer eens mee aan een centrale verdediger Jordi Buis. wat kan Nak nog? Nak dat hier, dat is al eerder gememoreerd in deze uitzending, dus nog nooit won en het lijkt er toch op dat dat van ...vandaag ook niet gaat gebeuren. Maar goed, we hebben wel andere rare kunststukjes gezien van NAC dit seizoen. En NAC in de laatste wedstrijden toch buitengewoon succesvol... ...met een overwinning thuis op PSV met een gelijkspel uit bij AZ. En ook nog eens een geluik, gelijkspel tegen NEC thuis. Dat zijn buitengewoon aardige resultaten. En dan zou je toch verwachten dat het elftal van Chaos hier vol vertrouwen arriveert. Maar nou, het begon mat aan de wedstrijd. Zeer slow start van de ploeg uit Breda. En daar kon Feyenoord eigenlijk al in de beginfase van profiteren. Minuten bezig in de tweede helft. Ja, nac moet scoren. Wilde nog enige spanning komen in deze wedstrijd. Anders gaat Feyenoord doen wat eigenlijk de rest van de top van Nederland ook doet, namelijk gewoon winnen. Met I Love Your Smile. Is de tweede helft net zo opwindend als de eerste tot nu toe, Ronald? Het lijkt er een beetje op alsof jij voorkennis hebt met uh, deze vraag. Maar uh, na 52 minuten is het antwoord nee. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel bij Feyenoord-Nak. Feyenoord dat met 3-1 voor staat en Feyenoord heeft veel balbezit. Maar creëert eigenlijk nog niks in de tweede helft. En van Nak hebben we net een aardige combinatie gezien. Toegelaten, zou je bijna zeggen, door Feyenoord. Uiteindelijk het schot van de van 18-19 van Bayram. Maar echt een afzwaaier ver naast de goal van Erwin Mulder. En zo speelt Feyenoord geconcentreerd. En zit denk ik aan het maximum, heeft toch wel een dreun te verwerken gekregen in de eerste helft. Die drie goals. En daar komt het elftal van Karelsen niet zomaar te boven. Het is ook wel te zien dat die organisatie bij, bij NAC niet helemaal in orde is. Want een aantal Feyenoord aanvallen, als je die nog eens analyseert... dan zie je eigenlijk gewoon dat spelers van Feyenoord makkelijk weglopen... uit de rug van verdedigers, maar ook van middenvelders van NAC. En dat eigenlijk die dekking op geen moment wordt overgenomen. En daardoor ontstaat te veel vrijheid voor Feyenoord. Nu een uh, schotje van Bakal randsafs op gebied, geblokt door Botteguin en dan zou Nak eruit moeten kunnen komen met Bayram. Nou, die draait handig weg van Martens in die. Maar uh, El Amadi is dan zo'n terrier. Die in de middencirkel eventjes met een sliding het bal bezit voor Feyenoord herstelt. Applaus dus van het uh, publiek. Dat niet verwend wordt in de tweede helft, maar het eigenlijk allemaal wel uh, prima vindt. Want uh, Feyenoord staat met uh, 3-1 voor. El Amadi in de as van het veld. Gevonden door SICE. Kort even met uh, Klaasie. Dan Klaasie hier wat uh, dieper gestuurd aan de rechterkant. Bal weer terug. Etage terug naar schaken. Met uh, de neus nu naar El Achoui, Maar die neem je in de tweede helft niet meer zo. Heel makkelijk in de maling. Die verovert de bal. Wil dan direct schakelen vanaf eigen helft richting Santi Kok. Die bal is veel en veel te hard. Kok ook even met de armen omhoog. Van, ja, Wat bedoel je nou? Wat wil je nou eigenlijk? En hij zegt tegen Leurling. Misschien was het handiger geweest als jij had bijgesloten. Maar Leurling zit niet lekker in zijn vel vanavond. Ook hij laat met enige regelmaat mensen gewoon weglopen. En dan uh, wordt de dekking verder niet overgenomen. Je ziet hem ook soms meelopen met een tegenstander. En dan stopt hij halverwege. Ja, daar is niet tegenaan te voetballen voor uh, de ploegenoten natuurlijk. Nu heeft Nak wel weer het bal bezit met Bayram aan de rechterkant. Moet langs Bruno Martens-Indi. Dat is klein tegen groot. Groot wind. Want. Uh... Martins heeft de bal, maar een overtreding gemaakt volgens Nijhuis. Dus een meter of drie, vier over de middenlijn mag Nak nu vrij vrije trap gaan nemen aan de rechterkant van het veld. Wat we vanavond nog niet hebben gezien is een doelpunt van John Guidetti. En dat zal hij toch best graag willen, het scoren van een doelpunt. Want hij wordt vandaag bekeken door over Kindval, een van de drie Zweedse spitsen in Feyenoord dienst. Guidetti en Kindval dus twee. Larsen zat er nog tussen, Henke Larsson, die ook vrij succesvol was. Maar deze Kindval gisteren samen met Guidetti op een boekuitstof. Ja, daar spraken ze toch mooie woorden over elkaar. En zelfs zei Kindval, ik, ik vind het een eer om naast Quidetti te staan. Presentator Kees Jans van zei toen vervolgens... nou, het is voor die kleine apen een eer dat, jij, dat hij hier naast jou mag staan. Nou, dat beaamde Kindval dan ook maar. Maar goed, het zijn wel de Zweedse succesvolle spitsen van Feyenoord. En Guidetti zal toch, bekeken dus door die oud-international van Zweden... een goal willen maken vanavond. Hij is er dicht in de buurt geweest, maar tot nu toe is het hem nog niet gelukt. Nakt heeft het bal bezit met Botteguin en Buis op eigen helft. Spelen elkaar de bal toe. Daar staat Widetti naar te kijken. Hij stoorde in eerste instantie wel. Maar dacht later, ja, dank, dank je de koekoek. Ik blijf niet lopen. Dus uh, is hij daar nu mee gestopt. En spelen... De spelers van NAC nog altijd achterin elkaar de bal toe. Bottequien zal toch eens een keer een bal voorwaarts moeten spelen. Maar het staat allemaal vast bij NAC. Oftewel de organisatie bij Feyenoord is prima in orde. Nu wordt de bal zo in de voeten van Klaas gespeeld. In combinatie met El Amadi. Zo komt Feyenoord eruit. Klaas zoekt dan de diepte aan de rechterkant. Daar is Bakal. op gebied. Moet dan naar Guidetti. Duurt te lang. Zit een been tussen. Been hoort bij en Dan gaat NAC er weer uit met Robert Schilder. Kijken of hier nou eens een keer een goede counter van NAC uit kan volgen. Bonifacia is in de middencirkel, speelt. Leurling aan, die zou kunnen gaan schieten, die kan ook pasen. Naar Bayram, die staat aan de rechterkant. Bayram gaat wel schieten, het schot is aardig, maar niet meer dan dat in de handen van uh, Erwin Mulder. 3-1 is het dus na 56 minuten. Die wedstrijd lijkt eigenlijk al gelopen, maar het zou leuk zijn voor het uh, massaal opgekomen publiek als er uh, nog een doelpuntje bij komt. En wat mij betreft mag Pieter er best eentje maken. 3-1 dus na 56 minuten in de kaart. Hey. Als je hem aan zijn lot overlaat, uh, gaat hij binnen dag naar het kloten. Wonderlijke, ware verhalen in plots. Dan is het gewoon, dan haalt hij waarschijnlijk de avond niet. Hij loopt onder een bus. Uh, nou, de, er gebeurt iets dramatisch. Hij, bedoel, hij haalt de 24 juni over schijnbaar onoplosbare problemen en praktische oplossingen. Morgen kwart over zes in plots. Radio 1, het nieuws van alle kanten.